11 uur, NPO Radio 1, met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Een bijzonder goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is de race waar heel veel mensen naar uit hebben gekeken. En Sven Kramer vooral. Dit is namelijk de dag van de 10.000 meter voor mannen. Maar eerst, het nos Journaal met Gert Kluuk. De beroepsvereniging van verpleegkundigen VNVN... sluit zich aan bij de aangifte tegen de tabaksindustrie. Bijna 9 op de 10 leden zijn voor, zegt de vereniging na een peiling... De aangifte is opgezet door de Stichting Rookpreventie Jeugd... en advocaat De Ze beschuldigen de tabaksproducenten tabak van het opzettelijk schade toebrengen aan de gezondheid van mensen. Behalve de verpleegkundigen doen ook KWF-kankerbestrijding... artsen en ziekenhuizen mee met de aangifte. De regeringspartij ChristenUnie maakt zich zorgen... over de belastingdruk voor eenverdieners. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat gezinnen... met één inkomen de afgelopen tien jaar... steeds meer belasting zijn gaan betalen. Meer dan gezinnen waarin beide ouders samen evenveel verdienen... En in de toekomst lijkt die trend volgens het CPB door te zetten. Dat moet niet gebeuren, vindt christenunie Kamerlid Bruins. In deze kabinetsperiode wordt de kloof ook niet groot. Daar hebben we hard voor geknokt aan de onderhandelingstafel. En dat laat het CPB ook zien. Maar na deze kabinetsperiode moeten we blijven knokken... om ook weer met nieuwe maatregelen te komen... om die trendbreuk die we hebben geforceerd in deze kabinetsperiode... ook in komende kabinetsperiodes voor te zetten. Maatregelen om de belastingdruk voor eenverdieners niet verder te laten oplopen... gaan volgens het CPB ten koste van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in... tegen het premier Rutte wegens discriminatie. Dat heeft de officier van justitie laten weten aan PVV-leider Wilders. Die in november aangifte deed, volgens Wilders... discrimineert Rutte gewone Nederlanders. De problemen bij de Hoekse lijn, de nieuwe metro tussen Rotterdam en Hoek van Holland... zijn het gevolg van onvoldoende regie en slechte voorbereiding... Dat staat in een rapport van een onderzoekscommissie van de gemeente Rotterdam. De schuld wordt gelegd bij wethouder Langenberg. In de Betekstraat in Nieuwegein is vanochtend een op scherp staande handgranaat verwijderd... door de explosieve opruimingsdienst. Vorige week werd in dezelfde straat in Nieuwegein een huis onder vuur genomen. Frankrijk is opnieuw in de ban van de moord op een meisje. De negenjarige jarige verdween een half jaar geleden tijdens een trouwfeest... En gisteren werden haar botten gevonden op aanwijzing... van een 34-jarige oud-militair die al maanden vastzit als verdachte. Hij zegt dat hij het meisje per ongeluk heeft gedood. Correspondent Frank Renaud. Vanochtend heeft de moeder van Maëlys een verklaring uitgegeven. Op Facebook deed ze dat. En daar druipt de pijn en het verdriet vanaf, zou je kunnen zeggen. Ze noemt hem, die verdachte, een monster. En schrijft dat de geest van Maelys hem dag en nacht... zal komen opzoeken in zijn cel. En hem zal achtervolgen tot hij brandt in de hel. De Franse politie hoopt vandaag meer te weten te komen over de doodsoorzaak van het meisje. Want daarover heeft de verdachte nog niets gezegd. Gisteren won Jorien Termos goud op de duizend meter. Op Medal Plaza kan ze elk moment gehuldigd worden. Sebastian Timmerman. Op Medal Plaza staat Termos inderdaad klaar op de dag die, ja, volgens velen, misschien wel de dag van Sven kan worden. Of de dag van Jorrit, Is het eerst nog de avond van Jorien? Om drie minuten over zeven, Koreaanse tijd, hebben we zojuist gezien hoe Mio Takagi het brons omgehangen kreeg van Angela Ruggiero... uit de Verenigde Staten, een voormalig ijshockeyster... lid van het Internationaal Olympisch Comité. Op dit moment is er een andere Japanse die naar voren wordt geroepen. Nou, Cordaira, zij was de grote favoriete voor de duizend meter gisteren. Want bijna ongeslagen in dit seizoen. Slechts één valpartij zorgde ervoor dat Cordaira een nederlaag had... op haar palmares deze winter. En daar kwam dus gisteren een nederlaag bij... Cordaira, over een aantal dagen, zondag topfavoriete op de 500 meter, heeft uh, de zilveren medaille gekregen en krijgt nu nog een presentje uit handen van de Zwitser, Roland Maillard, bestuurslid van de internationale schaatsunie. En dan is het moment daar, het moment dat uh, Jorien Termors naar voren geroepen gaat worden. We luisteren even mee. Gold medalist and Olympic champion, Netherlands. Good medal. Olympic champion. Nederland, Jorien Ter Morus. Jorien Ter Mors is de vijfde Nederlander alweer... die een gouden medaille in ontvangst neemt op Medal Plaza in Pyeongchang. In de bergen 20 minuten, half uurtje... vanaf de locatie waar ze gisteren die duizend meter won. Een sublieme wedstrijd, prachtig gedaan door Jorien Ter Mors. Na het goud op de 1500 meter, vier jaar geleden in Sochi... en met de ploegenachtervolging, haar derde gouden medaille alweer. Ze heeft hem ontvangen uit handen van Angela Ruggiero... de Amerikaanse voormalige ijzelkister... die zelf vier gouden medailles trouwens heeft behaald in haar loopbaan. Ze heeft een presentje ontvangen van Roland Maillard. Ze staat glunderend bovenaan het podium. En We gaan weer voor de vijfde keer alweer deze Olympische Spelen. En vast niet voor het laatst luisteren naar het Wilhelmus. We'll droog ditmaal bij Jorien Termors. Schaatsgrootheid uit Enschede. Het rood-wit-blauw wappert tussen de twee Japanse vlaggen in. Behuldiging van de duizend meter op Medelplaza zit erop. Om zes minuten over elf gaan wij verder met het nieuws met Gert Kluk. En dat was Sebastian Timmerman. In het Kleinwegkwartier in Rotterdam doen buurtbewoners een proef... waarbij ze water uit de sloot halen en onder de woningen pompen. Zo verhogen ze het grondwaterpeil als het lang droog is geweest en voorkomen ze dat de houten funderingspalen wegrotten. Diverse woningen hebben de laatste jaren al schade opgelopen, zegt een bewoner. Scheuren in de buitenmuren, binnenmuren, verzakkingen in het huis. En je bent dan verplicht om dus op, op een zeker moment funderingsherstel te gaan doen. Dat kan per wooneenheid ongeveer 50.000 euro betekenen. De proef met het grondwater in het Kleiwegkwartier wordt gesteund... door de gemeente Rotterdam en het waterschap. Dan nog het weer. Het is bewolkt. Er valt af en toe regen. In het oosten ook sneeuw. Vanmiddag breekt in het westen af en toe de zon door. Het wordt 4 tot 9 graden. ANUB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. Zes kilometer met een half uur vertraging. Het had te maken met een spoedreparatie, maar die is afgerond. De weg is vrij.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 Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Reinig nu uw ventilatiesysteem. Kijk op veenstra.com. NPO Radio 1. 26, 9. Dit is een wereldronde van jullie de Ik voelde me supergoed. 1, 13, 56. Een olympisch record. Het was gewoon een perfecte race, denk ik, voor die... Daar komt Takagi. 1.36 van Ter Mosch. Blijft staan. Hier komt Cordaira. Die stond bij mij wel uh, als gevaarlijkst in het boekje. 1.12, 1.30, ze redt het niet. Jorien Ter is Olympisch kampioen op de duizend meter. Als ik gewoon uh, rij met de kant, dan uh, zijn heel veel dingen mogelijk. Nou, je ziet het. De hand is vol. De vijfde gouden medaille komt op naam van Jorien Ter Mosch. Radio Olympia. 이곳은 라디오 Radio Olympia. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Een bijzonder goedemorgen. Nog exact 50 minuten. Dan gaat het los. Dan klinkt hier een startschot voor de 10 kilometer voor mannen op deze 23 e Olympische Winterspelen. En Sebastian, mogen wij nu spreken van een titanengevecht? Ja, dat gaat er echt vandaag komen. Donderdag 15 februari 2018. Dat is een dag waar overal zoveel is gesproken... en waarop al zoveel is voorbeschouwd. En vandaag is het zover. De 10 kilometer met Sven in de laatste rit... Ted-Jan in de voorlaatste rit... en Jorrit in de rit daar weer voor. De drie, drie grote favorieten. Kramer, Bloemen... Ik wil het zeggen, ze hebben eigenlijk geen achternaam nodig. Uh, Patrick, je bent een beetje gespannen al. Ja, ik vind dit wel een hele mooie dag. Ik leef daar natuurlijk ook naartoe. En dan besef je op een gegeven moment dat je naar de Olympische Winterspelen mag. En dan, dan op een gegeven moment krijg je te horen dat je echt met de radiostudio op de baan zit. Dus dat we het live gaan meemaken. En ja, je kan bijna zeggen, we hebben er acht jaar naartoe geleefd. Tenminste, zo voel ik dat. Uh, maar hier aan tafel Annette Gerritsen en Mark Tuitert. Uh, hebben jullie die spanning ook? Absoluut. Ja? ja, absoluut. Als er één race, of één race dag, uh, was waar ik naar uitkijk, dan was het echt deze wel. Ja, dit is de rit van de Olympische Spelen. Ik denk dat heel Nederland meeleeft. En uh, dat is om één reden natuurlijk: om te kijken of Sven Kramer Olympisch kampioen 10 kilometer gaat worden. Moet toch gebeuren? Ja, dat gaat gebeuren. Ah, nou. Je ziet, heb jij het helemaal niet dan, die spanning, Jeroen? Ik heb nog uh, geen echte spanning. Zometeen als we op het ijs stappen, denk ik dat het wel komt. Dat je dan denkt van, oké, okay, ik ben nu bij echt een historische race aanwezig. Maar ja, ik kan nu heel stoer zeggen, daar heb ik het wel. Maar nee, ik heb het nog niet. Maar dat komt nog. Dat komt zeker. Ik. Want ik heb er wel heel veel zin in, laat dat duidelijk zijn. Uh, want inderdaad, als je over dit Olympisch door sprak, met wie dan ook... binnen die ging het over de 10 kilometer. En Steven ja. Dalenbaat is er ook. Steven? Patrick, het is toch niet minder mooi als je hoort het Bergsmaar wint? Nou kijk, ik hou toch altijd wel van dat het sprookje goed afloopt. Ik had dat ook uh, met, uh, ja, met, met, met, met Dirk Kuyt. Oh. Vond ik dat zo mooi dat Feyenoord landskampioen werd. Ook dat hij dan één wedstrijd uh, niet speelt en dat ze dan verliezen. En dan in die laatste wedstrijd in de Kuip, bam, hij scoort gewoon. En dan ook nog in die eerste minuut. Dat, dat is gewoon, ik hou van dat soort jongensboekjes. Ja, dus, heb jij het, het niet dan? was ik best ja. een goed boek hoor, moet ik zeggen. Nee, ik heb het absoluut niet. Nee, dat heb ik niet, nee. Nee, ik, ik, ik, ik, snap jou, ik snap jouw gedachten wel, hoor. Dat, dat sprookjes, maar ja, sprookjes lopen trouwens ook niet altijd goed af, hè. Die S kunnen ook gewoon slecht aflopen. Oh nee, ja, nee, ik heb geen voorkeur. Nee, uh, nee, absoluut niet. Maar we hebben wel al één sprookje gehad. Irene Buust, Sven Kramer. Ja. Zij zijn toch wel de twee grootheden de afgelopen nou ja, jaren in het schaatsen geweest. En bij Irene, zoals ze zelf zegt, is de cirkel rond. Dus het zou wel echt heel mooi passen... als we dat aan het eind van de dag bij Sven ook kunnen zeggen. En Mark... Uh... Het is toch ook een sprookje uh, als de droom van uh, ted Bloemen uitkomt? Ja, dat zou zeker een sprookje zijn. Dat maar dat is ook geen normale weg die hij heeft afgelegd. Nee, natuurlijk. die is naar Canada gegaan, zijn eigen ko ko koers gevaren. Maar weet je, de drama, ik ben het met Patrick eens. Hoor. Het, het drama is gewoon uh, de, de 10 kilometer. Sven heeft geen titels gepakt door de Olympische Spelen, is twee wereldrecords kwijtgeraakt aan ted Bloemen. De titel aan Jorrit Bergsma en Sung die trouwens ook nog rijdt. Dus. De ultieme payback voor al die tikken die hij heeft gehad... is hier gewoon snoeihard uithalen in die laatste rit... om het hele feest en het hele drama rond te maken, compleet te maken. En daar kijken we allemaal voor, precies, dat willen we toch allemaal. Precies, jongen. Kijk. Vier jaar geleden was het eigenlijk net zo. Hè? Die, die schande van die baanwissel moest worden uitgewist. Ja. Toen mond Jorrit Bergsma. Ik was daar niet bij, maar van heel veel mensen heb ik gehoord eigenlijk is daar alleen maar een verliezer geweest... en was er bijna geen winnaar. Ik chargeer het misschien een beetje. Jullie kunnen dat wel uitleggen. Steven, je was erbij. Klopt dat verhaal? Ja, nou ja. Dat, maar toen leefde ook een beetje dit gevoel natuurlijk. Daarom. Van, ja, Sven Kramer moet het goed Hij maken moet wat het wat nu, wat toen vier jaar geleden fout was gegaan. En... Uh, dus dat, dat gevoel, ja dat klopt wel denk ik ja. ja en dat vertelde trouwens Jirrit Anema vanochtend ook al in het Volkshandverhaal verhaal. Hè, waar we het zo meteen nog over gaan hebben. Mm -hmm. Dat hij ook het gevoel had van dat, dat hij binnen het Nederlandse kamp werd gezien als, uh, als de boeman. Omdat Kramer niet gewonnen had. Ja. Ja die heeft dat... hij gewoon fair en square gewonnen. Hè. Volgens mij heeft het Zo het was het wel, wel hè? Ja natuurlijk. Ja. Hij was gewoon beter die dag. Um, en uh, een verliezer, als je zilver vindt, heb je geen excuus. En dat, uh, dat beseft Kramer als geen ander. Hij weet vanaf die dag weet hij uh, de reden waarom hij nog schaatst. Dat heeft hij meerdere keren aangegeven. Dat is de reden waarom hij opstaat, waarom hij door blijft gaan. Dat vind dus, ik juist heel mooi. Ja. Dat is supermooi, ja. dat tekent uh, de sportman. En dat, tekent dat duel met, met Bergsma, dat heeft ook hem weer... Geeft hem ook uh, vuur. Daarom is hij 10 kilometer. Dat is de redding van de 10 kilometer. Het duel tussen Bergmijn en Kramen. Het duel met bloemen die er nog in komt. De 10 kilometer was een beetje saai. Er was niet zoveel aan. Als Kramen met 20 seconden wind. Dan gaan wij niet kijken. Maar als hij een uitdaging heeft. En hij heeft er nu twee. Misschien zelfs wel drie. Ja, dan wordt het interessant. Dit zijn de verhalen die we nodig hebben om een 10 kilometer leuk te maken. Ja, dit is dus de dag dat het moet gaan Dankjewel. gebeuren. En het gaat uh, eigenlijk de hele dag al over. Jorrit Bersma, althans in de zijlijn, dat gaat over zijn coach Jorrit Adema. En dat komt weer door een verhaal dat uh, vanmorgen in de volksstandsvond. Stefan zei het al. De krant schrijft dat Adema tijdens de winterspelen van 2014 een poging tot matchfixing heeft ondernomen. NOC NSF heeft bevestigd dat Adema voor de Olympische ploegenachtervolging van Sochi als coach van de Franse ploeg afspraken wilde maken met het Nederlands team over het verloop van de wedstrijd. Zeven uh, ja. Jij zit helemaal in die nou. zaak. Jij hebt het nieuws gevolgd. Jij hebt heel veel mensen gesproken. Dat verhaal van de volksstand, dat klopt? Ja, ja nee, dat, dat klopt zeker. Um, en het, was inderdaad, het is inderdaad wel een lastig verhaal. Probeer he, want, het even in ja. peppicockige taal uit Anema te leggen. Anema uh, was coach van Bergsma. Uh, Bergsma was reserve van die achtervolgingsploeg toen. Anema was ook de coach van de Franse achtervolgingsploeg... waar een van zijn marathonrijders Alexis Contagnen -Conta. reed. Uh, nou, was, uh, nou is er een teammeeting van de Nederlandse ploeg geweest... waar Anema dus bij was. En daarin heeft hij gezegd... Uh, als Nederland nou valt, dan kan Contin zich laten zakken... zodat Nederland toch door is naar de volgende ronde. Dat was een aanbod. Maar dan was, nou is de vraag, wat wilde Anema daarvan uh, terug hebben? En uit die brief uh, die in de Volkskrant stond vanochtend bleek... dat, dat, uh, uh, dat uh, hetgeen zij terug wilde hebben is dat Frankrijk zich zou sparen... Hè, wat ik dus net vertel. Um, maar er kan misschien ook wel een ander verhaal zijn. Namelijk, uh, en dat, dat, dat bereikte ons de afgelopen tijd ook... Dat, dat, er, uh, dat er dus een ander verhaal is... dat misschien toch gewoon Jorrit Bersma opgesteld moest worden... in die ploegenachtervolging. Uh, um, want het verhaal de Volkskart is dus over... Dus ja, zij moesten niet zal maar zeggen, gedubbeld worden of zo... want dan zou Frankrijk uh, de subsidie verliezen. Ja, dus klopt. of wij of Nederland maar een beetje wat rustiger aan kon doen. Ja, dat is het eerste dat, verhaal. Hè? Precies, dat is het ja. verhaal wat in die brief staat... Je hebt helemaal gelijk. Uh, maar er is een nog een ander verhaal. Dat, dat zoomt ook al een tijd rond. En dat, dat is dat Jorrit Bergsma opgesteld ja. moet worden, moest worden als reserve. Zodat hij uiteindelijk met die gouden medaille kon staan. Er was veel gedoe over vier jaar geleden. Want Bergsma en Kramer dat boten er niet. Die, die wilden elkaar eigenlijk helemaal niet. Dat als Kramer wilde Bergsma liever niet in die ploeg. Nou, enzo enzovoort, uiteindelijk... Uiteindelijk heeft hij niet gereden. Heeft hij helemaal niet gereden? Nee, want hij, het, hij werd dus niet opgesteld. Nee. En heeft na de eerste rondes gezegd van... Uh, bekijk het maar, ik doe helemaal niet meer mee. Ja, en, en, en uiteindelijk... Uh, jullie als schaatsvolgers weten... of denken te weten in ieder geval... dat uh, Jirrit Adem heeft gezegd, joh, stel even Jorrit op. En dan, dan regel ik het met die Fransen. Ja, nou, dat, die, dat, dat verhaal zoomde al rond. En vandaag kwam dat toch ook wel...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 Ik spaar niemand, want we zijn hier gekomen om te winnen. Deze woorden van Koops. Nou, ik, ik, denk, ik denk dat dat toch wel iets meer speelde. Hij heeft het over boventafel, maar misschien dat er dan onder tafel... of tussen de regels door toch wel de wens was uh, van Anema... Uh, om, uh, om Bersma in die opstelling te krijgen. Want ja, uh, Koops begint er zelf over. Hij zegt letterlijk, wellicht was het een poging. Wel het woordje, wellicht. Maar wellicht was het een poging... Om ook aan mijn opstelling iets te doen. En daarna, ja, dan haalt dat hij het dat beetje Maar ik tuin zit hier te knikken. Ja, hij moet iets uh, geïnsinueerd hebben als ik dit zo hoor. Want dat is het drama geweest daar in Sotje. Alles ging fantastisch geweldig. Behalve uh, Jorrit Bersma, die zich toen terugtrok op de dag van de ploegachtervolging als reserve. Ja, daar heeft hij heel veel over zich heen gekregen. Uh, en dat, dat, er zit nog steeds heel veel zeer uh, in dat verhaal. En dat is nog steeds niet opgelost. Niet na de spelen, maar blijkbaar nu nog steeds niet. Dus ik denk zeker uh, dat, daar, dat daar iets zit. Dat Arie Koops en, uh, en uh, Jillet Arnema, daar, daar, daar bood het iets. Ja. En er zit nog iets onder de onder oppervlakte. Belangrijk om te zeggen is dat de natuurlijk dit niet uh, zomaar heeft opgeschreven. Nee, ze hebben ook een brief gepubliceerd. Ja. De brief waarin uh, Jillet Arnema eigenlijk berispt wordt. Ja, dat klopt. Hij, ze, hij heeft een waarschuwing of een berisping, hoe je het noemen wil, gehad van de NOC en NSF. En dat is dan natuurlijk wel opmerkelijk dat dat gebeurd is. Maar wat is dan die waarschuwing of wat is de berisping? Um, als, als verder niemand er ook vanaf weet. Het is toch een soort van onder de pet gehouden. Ja. Maar dat, hebben wij er iets aan weten? Als iemand een waarschuwing krijgt, uh, eh, moeten wij dat dan weten als pers? Zijnde? Ja, nou ja. Uh, als een waarschuwing is, misschien niet. Maar nou, ja, het, is het is heel, heel opmerkelijk dat het vandaag natuurlijk naar buiten komt. Op de dag ja. van de 10 kilometer. Ja. Ja, ja, het schijnt dat de Volkshand dit al langer uh, wist. Ja. Zeker nog van Anema zelf uiteindelijk heeft gehoord dat zoiets speelde. En dat het afgelopen, afgelopen nacht dat verhaal uiteindelijk rond is gekomen... en dat NOC en NSF die brief heeft aangeleverd. Maar waarom dan uitgerekend vandaag door de Volkskrant? Ja, eh... Uh... En waarom leveren zij zomaar een brief aan... als ze hem vier jaar lang inderdaad in een, uh, onder in een laan leggen? Nou ja, omdat zij het verhaal steeds verder rond okay. en, uh, Ja, Waarom vandaag? Ja, uh, ja, omdat vandaag misschien al de 10 kilometer is... maar dat is, wel, dat is wel heel zuur natuurlijk. Want? Ja. Nou ja... Dit verstoort de voorbereiding bijvoorbeeld van Jorrit Persma? Ja, ik... ik, ik... Ja, nou, aan mij bekruipt het gevoel dat het dan ook is om een. een ja, dat is terecht misschien voor journalisten om op zoek te gaan naar een spoed, een ja, nou, sensatie. Ja, maar, maar... maar goed, dat is de, de waarheid. Ik bedoel, het is een. Ja. Buiten kijf, hè, het is een goed verhaal van de volksstand. En dat ja, is zeker moet boven tafel. Absoluut. Maar uh, dit, dit verhaal is niet gisteravond ontstaan. Mm -hmm. Dus ja, dit, dit kan natuurlijk ook wel weer Bergsma uit het lood slaan. En, uh, ja, nee, nou, zijn dat... coach, Jurt wordt daar natuurlijk wel uh, volop in geciteerd. Die heeft uh, duidelijk gesproken met de volksstand. Ja. Dus die wist ja. ook dat dit eraan zat te komen. Ja, maar, ja, maar niet, die, de maar timing niet had hij niet in nee. hand. Of hij krijgt hem als een boemerang terug. Dat zou nog kunnen dat hij dit heeft laten zien om te laten zien van kijkers, dit is er gebeurd met de ploegachtervolging. Zo zit het echt. Want Jillet Anema heeft altijd gezegd... Ik, heb, ik zeg nog een keer wat er echt gebeurd is. Hij heeft nooit gezegd wat er echt gebeurd is toen in die besprekingen. Dus het kan zijn dat hij het zelf heeft laten zien aan iemand, aan een journalist... en dat hij nu, en dat zal niet uh, deze week zijn gebeurd... maar dat hij hem nu als een boemerang terugkrijgt... Ja. Uh, omdat er ergens een aanknopingspunt is hebben gevonden. Wij, hebben wij hier nou te maken met matchfixing... Ja, dat is een goede vraag. Ja, het is een hele goede vraag. Ja, nou ja, dit zou een poging tot aanzetten... tot matchfixing kunnen zijn. Dan moet je wel het in, het, in de context zien... van Jilid Anema komt uit een marathonsport. Uh, en daar is het niet heel ongewoon... om met elkaar afspraken te maken tijdens een race. Om te kijken van, hey, ik rijd voor jou, jij rijdt voor mij. Dat gebeurt in het wielrennen ook. Dus vanuit die context gezien is het misschien niet zo heel gek. Het is wel een hele domme insinuatie om ah ja, daar te doen. Hij had, is hij, had, echt... hij had het natuurlijk nooit moeten doen. Nee, natuurlijk het, is, niet. Het, is, het, is, het is wel beïnvloeden van de wedstrijd. Dat is, dat is tegen de, elke regel van de ja. sport volgens mij. En ook de Olympische regel. Dus wat dat betreft is het inderdaad matchfixing. De andere kant van het verhaal is dat het dat Fran Franse team was natuurlijk een, een, een ploegje van, van, van pannenkoeken... waar eentje nog schildklierproblemen had ook, en een ja. serieuze ziekte heeft. Hè. Dus Nederland had die wedstrijd nooit verloren.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 ja, wat zijn er vergelijkbare zaken? Nou ja, als het echt matchfixing is, dan moet je, dan moet je iemand straffen. Maar ik wil me nog wel even bij de woorden van, van Mark aansluiten... die het over een vete had tussen Koops en, uh, en Anema. Uh, want ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken... dat er inderdaad een vete is. Want als, als dat besproken is in die teammeeting... en als Anema inderdaad al die voorstellen heeft gedaan... zoals wij die de afgelopen minuten hebben besproken... dan had Koops natuurlijk ook kunnen zeggen... joh, gek, dat kan helemaal niet. Nee, en dan, ga heen. En, want ik doe, het, ik doe het namelijk niet. En dan was, nooit, ja, er was er nooit een brief gekomen. En het, het, het kan, we weten nu wat we, wat we weten. Maar dus, ik heb het idee dat er nog zoveel is wat we niet kunnen zien. Ja, dat okay. denk ik ook. Er is heel veel wat we nog niet weten ja. dus, over deze affaire. Gelukkig is er ook nog sport en heel veel sportnieuws. En daarvoor gaan we naar Gio Lippens, de Olympische winterspeler in Pyeongchang. Pyeongchang is aan jullie de Olympisch nieuws met Gio Lippens. De Amerikaanse Michaela Schifrin heeft het goud gewonnen op de reuzenslalom. De Amerikaanse superster van 22 was de Noorse mowinkel te snel af. Normaal blinkt Schifrin uit op de slalom. Ze won nog nooit eerder reuzenslalom gehouden op een groot toernooi. En de Amerikaanse is vooral blij met haar stijgende lijn op dat onderdeel. Het is zo speciaal year hoe het dit jaar is. Het is zo to En om te run, that run, I was echt risico's en mocht voor I'm so happy for that. Manuela Mulch was de schlemiel van de dag. De 34-jarige Italiaans heeft nog nooit gewonnen. Vandaag was in de eerste run het snelst. Maar ze faalde in de tweede mars. Net als bij zeven eerdere wereldbekerwedstrijden. Mulch werd achtste. Bij de mannen pakte Axel Lund Svindal het goud op de afdaling. Voor landgenoot Kirtil Jansroet. En wereldkampioen Beat Voits. En Hanna Euberg heeft voor een sensatie gezorgd door goud te winnen op de 15 kilometer. De 22-jarige Zweedse was bijna 25 seconden sneller dan Anastasia Kuzmina uit Slowakije. De Duitse Lara Dahlmeier pakte het brons. Euberg werd vorig seizoen verkozen tot de beste nieuwkomer. De Olympische titel is haar eerste grote prijs. Ze was één van de drie deelnemsters die foutloos bleven bij het schieten. En de Koreaan Jung Sung Bin is na twee runs de leider in het skeleton toernooi. Hij heeft 74 ste voorsprong op de Rus Nikita Trigubov. Achtvoudig wereldbekerkampioen wereldbeker Martins Doekers uit Letland staat derde. In 2014 pakte hij goud. De Nederlandse Ganees Aquasi Pong staat voorlopig laatste, maar hij is niet teleurgesteld. Sommige dingen gingen beter. Ik ben gewoon blij dat het. Uh, ik heb gewoon goede coach om me heen, goede supporter om me heen. Um, ik verbeter me steeds in training, vandaag iets minder. Um, dat komt ook met ervaring mee. Maar ik heb het wel genoten en uh, bepaalde dingen gingen goed. Um, ik denk dat er nog meer in zit. En morgen nog één run, dus ik hoop het allerbeste uit mezelf te halen, morgen de beste run neer te zetten. Het zijn de eerste spelen van Frim Pong. Eerder probeerde hij al mee te doen als sprinter en bobsleder, maar toen kon hij zich niet kwalificeren. Radio 1. Het is bijna half twaalf, nog een half uurtje te gaan. Tijd voor hoofdpunten voor het nieuws, Gert Kluuk. Premier Rutte wordt niet vervolgd wegens discriminatie... meldt het Openbaar Ministerie. BVV-leider Wilders deed in november aangifte tegen Rutte... omdat hij volgens hem gewone Nederlanders achterstelt... bij asielzoekers en buitenlandse investeerders. Maar daar is volgens de OM geen sprake van. Ook verpleegkundigen doen mee met de aangifte tegen de tabaksindustrie. Bijna 90 procent van de leden is voor, zegt de beroepsvereniging VNVN.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 En in de Beatrixstraat in Nieuwegein is vanochtend een op scherp staande handgranaat verwijderd... door de explosieve opruimingsdienst. Vorige week werd in dezelfde straat in Nieuwegein een huis onder vuur genomen. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Hij woont al een aantal jaar in Zuid-Korea... waar hij als Nederlandse ambassadeur in Seoul zetelt. Ambassadeur Lodi Embrechts is vandaag onze gast. Meneer de ambassadeur, welkom. Dankjewel. Wat zijn, zijn. wat zijn nou uh, de taken van de ambassadeur momenteel bij zo'n Olympische Spelen? Nou, uh, die, die, die taken die beginnen eigenlijk al ruim een jaar voor de Spelen. En wij zijn vooral druk bezig geweest om ervoor te zorgen dat alle Nederlanders hier naartoe komen. Goed geïnformeerd zijn over waar ga je naartoe en wat kunnen wij als ambassade voor je doen. En tegelijkertijd ben je in, uh, ja, in Korea zelf heel druk geweest met jezelf zodanig te organiseren dat je Nederlanders ook kunt helpen als ze hier zijn. En heeft u al veel Nederlands moeten helpen? Eén. Die kon de weg niet vinden? of? Uh... Eén. Nou ja, nee, één was ze paspoort kwijt. Oké. Okay. En die kwam ons... Uh, we hebben een ambassadekantoortje in het Holland-Heinekenhuis. Daar kwam die naartoe van, een paspoort is kwijt. Ik moet, ja. moet gaan vliegen, dus die hebben we geholpen. En een paar uur later van een taxichauffeur van... Kijk eens wat ik in mijn taxi heb gevonden. Een paspoort, Ik komt bij jullie maar afgeven. Dus uiteindelijk viel dat ook allemaal ontzettend mee. Zeg, uh, getooid met een oranje sjaal. Een trotse Nederlander hier in het Oval. Yes, sir. Ja. Is dit ook een dag waar u naar uit heeft gekeken? Ja, dit is een wel, toch? Ja, u bent uh, wel een sportliefhebber en een schaatsliefhebber? Ja, ik, ik vind schaatsen ontzettend leuk. Ik ben uh, naar elke wedstrijd geweest hier de afgelopen drie jaar, ik ben nu drie jaar hier. Ja. Ik heb vorig jaar de prijs mogen uitreiken aan Sven Kramer, 10 km. Kijk eens. Ja, dat was een heel mooi moment. Ik ja. uh, een hele mooie wedstrijd met, met Jorrit. Die heel goed reed, maar op het laatste kun je de nog ja, ja, ja, ja, waanzinnig, waanzinnig rit. Ja? 1238 werd hier gereden door Sven. Ongelooflijk. Ja. ja, dat was een heel mooi moment. Ja, en Jorrit zat op zijn tijd. er... Oh, het is niet normaal. Ja. Ja. Laatste, laatste rondje. Hè? Laatste, laatste een... rondje. Laatste twee, drie rondjes. Het, het gaat al direct over sport. Dat is ook mooi sport. Tuurlijk, maar ja, u tuurlijk. kent zowel Nederland als Zuid-Korea. Wat maakt Zuid-Korea speciaal voor u? Ja, afgezien van dat mijn vrouw Zuid-Koreaans is, bedoel je? Nou, dat is toch wel <laughs> speciaal, ja. <laughs> um, nee, kijk, als je... Dit land is, een, is voor Nederland een, een buitengewoon belangrijk land. Dit is de tweede markt voor Nederland in Azië, na China. Dat weten heel weinig Nederlanders ja, eigenlijk. Ja, dat denk ik ook niet. Um, maar het is wel zo. Uh, we hebben zo'n 140 Zuid-Koreaanse bedrijven inmiddels al in Nederland. En dat groeit met zo'n 10% per jaar. We hebben meer dan 2000 Koreaanse studenten, dat explodeert in Nederland. Heel veel. Dus er gaat ontzettend veel gebeuren tussen die twee landen. En als je dan vraagt, waarom is dit land bijzonder? Vandaal, vooral vanuit economisch economische optiek gezien. Ja, want wij hebben ook heel veel spullen uit Zuid-Korea. Dus alle, alle elektronica in Nederland komt hier ongeveer vandaan. Ja, denk ik wel. Ja. Ja. Heel veel. Nou vind ik het ook interessant, want u bent niet alleen uh, ambassadeur van Zuid-Korea, maar ook voor Noord-Korea. Ja, ambassadeur van Nederland in Noord-Korea. Niet ja. voor, voor ja, Noord-Korea. Precies, Ja, ja, ja. klopt. Dit, dit, dit, dit, dit moet je wel goed formuleren natuurlijk, voordat je ja. hele gekke verhalen krijgt. Maar, maar, maar wat, hoe, hoe doet u dat dan? Heeft u ook, ja, komt u vaak in Noord-Korea? Wat moet u daar doen? Wat zijn daar uw taken? Ja, in principe doe je dus wat je in, in Noord-Korea, hetzelfde als in Zuid-Korea, met dien verstanden dat ik daar de afgelopen twee jaar niet meer ben geweest. En dat heeft van alles te maken met uh, nucleaire testen, rakettesten waarbij wij als internationale gemeenschap hebben afgesproken... van ja, we kunnen er wel heen gaan, maar we geven een veel sterker signaal om het niet te doen. En dus niet die, die relatie te blijven onderhouden. Dus we hebben de afgelopen twee jaar eigenlijk heel weinig... met Noord-Korea gedaan. En hoe ziet u nou momenteel ja, toch wel een beetje de, de toenadering... tussen Noord- en Zuid-Korea? Is dat nou. puur en alleen voor de show? Of gebeurt er ook echt iets? Ja, weet je, je komt uit een tijd van heel veel spanningen. Als je een paar maanden terug hadden we nog een discussie... dan moeten we de Spelen wel, wel door laten gaan op deze manier. Um, nu zitten ze met elkaar aan tafel, Noord- en Zuid-Korea. En het gaat vooral nog om die Spelen. Het gaat vooral om het meedoen. Het gaat vooral om het, om het samen meedoen. En laten we nou heel eerlijk zijn, dat is een ontzettend belangrijk stap. Wat hierna gaat komen, zijn hele moeilijke discussies. en Dan krijg je discussies over mensenrechten, die discussies over... over Ontwapening, noem al die dingen maar op. Het beschermt dialoog met Amerika. Maar op dit moment zitten ze met elkaar aan tafel. Ja, u, u, dat beoordeelt u als positief. Want er zijn ook mensen die zeggen... Ja, uh, dat is uh, natuurlijk even mooi laten zien. Uh, en we willen even ons laten zien daar. En we willen even laten... Uh, even, even een goede zier maken, om het zo even te zeggen. Maar straks, als de speler afgelopen is... Dan kijken we weer in onze schuld daar in het noorden van Korea. We zullen het zien. Ik, ben, ik heb geen glazen bol waar ik nee. in kan kijken. Er ligt nu een uitnodiging in nee, de Zuid-Koreaanse test. Je dat scherf in de gaten natuurlijk. Nou, ik vind het heel belangrijk dat ze weer met elkaar communiceren. Ja. En hoe kijkt de vrouw ernaar? Want die is Koreaans. Mijn vrouw is Koreaans. Die volgt dat inderdaad vanuit, meer vanuit de Koreaanse optiek uiteindelijk. Die, uh, die maakte zich ook zorgen toen, toen die spanningen zo plotseling toenamen. Familie zit natuurlijk hier en zo meer ook. Is blij met de huidige ontwikkelingen. Ehm... Uh, Iets wat genuanceerder dan ik denk ik. Ja. Maar, is, maar ik zie ook heel veel mensen geëmotioneerd, Zuid-Koreanen geëmotioneerd raken als, ze, als het ja. over Noord-Korea gaat. Is zij dat ook? Um, nee, zij is van een iets jongere generatie denk ik. En wat ik wel merk is de oudere generatie, de mensen die nog een, een verleden hebben met Noord-Korea, de mensen die misschien daar nog familie hebben, zitten... de mensen die, die via hun ouders of die zelf al oorlog hebben meegemaakt, daar leeft dit heel anders voor ja. dan voor... Jongeren die, die, die gestudeerd hebben, die druk zijn met een baan. We hebben helemaal niks met Noord-Korea. Hebben ook hier een tafeltje gehoord, Patrick. Ja, dat klopt. ze denken van, nou, ja. heel ander land. Ik moet er niks van weten. Ik kan ze niet eens verstaan? Klopt. Ik ben er met mijn vrouw geweest. En zij heeft in te dus vloeiend Koreaans. En ze heeft ja. inderdaad moeite om, om, om dat allemaal goed te verstaan. Ja. Ja. Is uh, Zuid-Korea, wij zijn hier natuurlijk in die bubbel van de Olympische Spelen. Is Zuid-Korea in de ban van de Spelen? Ja. Ik denk het wel. Zuid-Korea heeft hier naartoe. Ze zijn heel trots dat dit, dat dit hier gebeurt. Ze ja. hebben dus in 19, nou, 1988, we zien de eerste zomers spelen, dat. 2002 uh, het WK voetbal, goed zitting. En nu dit. Dus de Koreanen vinden het mooi dat ze het kunnen doen. Tegelijkertijd ma maken ze zich een beetje zorgen over, over de kosten. Want het kost wel een hoop geld. Dit is... Ja. Die bespelen is echt gebruikt om dit gebied te ontwikkelen. Ja, zoals ook. Ja. Ja. Is dat ontloten. is ook een post. Ja, zegt ontzettend: liep hier bij, wijze van spreken nog een karasport doorheen 15 jaar geleden en meer niet. Dat, nou, dat, dat zou ik niet zo. Entweten. Maar het is in ieder geval niet zoals nu was. Je hebt nu nee. een, een, een high-speed uh, nou? uh, treinverbinding. Trein, ja. uh, je ziet dat er hotels zijn gebouwd, je ziet dat er resorts zijn gebouwd, je ziet dat er allerlei dingen zijn gebeurd die waarschijnlijk anders nog een paar jaar op, op zich hadden laten wachten. Ja. Uh, de naam van Guus Hiddink viel al even. Hij is hier ook te gast geweest. En ik heb hem zien lopen met uh, uh, hordes ja. meisjes achter zich ja. aan. Ja. Ja. Uh, <laughs> hij is echt uh, uh, een enorme grote uh, meneer hier. Dat ja. weten we ook allemaal. Ja. Heeft u daar nou ook profijt van als uh, ambassadeur? Uh, dat, uh, nee, u heeft die niet meer uit te leggen wie uh, uh, uh, Nederland is. Hè? Heb, je van, heb je daar profijt van? Kijk... Uh, in... Twee jaar geleden hebben we een hele grote handelsmissie hier gehad. En dan hebben we Guus gevraagd om, kom nou ook. Hè? Ja. En dan communiceren dus naar nou, de dus Koreaanse gemeenschap toe, zakengemeenschap toe... ...van Guus Hiddink is erbij en je krijgt geheid echt heel veel meer mensen. Ja, dus een trekker. Ja. Guus is een trekker. Guus ja. is een naam. Guus is een instituut. Ja. Dat is toch bijzonder, hè? Heel bijzonder, maar hij heeft ook heel veel gedaan. Ja natuurlijk. Hij heeft, ja, ja, natuurlijk. En hij heeft natuurlijk, uh, dat, dat, die ploeg kan ik me nog herinneren... Een enorme zelfvertrouwen gegeven en zo. En een, een, een mindset werd helemaal anders. Ja. En, en heeft dat dan ook... Dat was dus niet kortstondig. Dat heeft doorgewerkt? Je bedoelt het, het, het Hiddink-effect. Ja. Nou, het heeft, Bij grote bedrijven heeft het iets van twee van hoe, hoe kan het dat hij dus dit, dit met zo'n team doet? Dat hij dus onze hiërarchische systemen om, om, ondersteboven kegelt. Ja. En op een andere manier gaat denken. Dus er zijn wel wat dingen in, in, in gang gezet... maar dingen hebben ook tij, tijd nodig hier, denk ik. Ja. Maar Guus is Guus, gegarandeerd. Ja. Nu heeft u het ook over ja, de economische belangen. We ja. handelen veel met Zuid-Korea. Er gaan veel studenten vanuit Zuid-Korea naar Nederland. Maar wat zijn onze betrekkingen met Noord-Korea? Ja, die zijn eigenlijk non-existent. Dus, dus dat is eigenlijk maar een, een hobbybaantje niet... van u? Nou, kijk, het, allemaal ambassadeur verschillende dingen. Hier ben je vooral bezig met de economie, hier ben je bezig met het land zelf. Ja, in, de Zuid-Korea, maar. Nee, ja, is ook vertegenwoordiger van ja. ons land in Noord-Korea. Maar, maar in, dan... in Noord-Korea heb, heb je inderdaad een totaal andere functie dan de wereld. Ja. ja. ja. ja. Um, eigenlijk geen functie dus? Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik denk dat het wel belangrijk is om ook vanuit Nederland wanneer die situatie dat weer toestaat, eh, te blijven praten over de zorgen die wij hebben. Nou, nucleaire is of raketten of mensenrechten En kijken we in dialoog wat je met die noemt voor aan kunt bereiken. Maar andere discussie. We gaan even naar de Spelen toe, Patrick. Want we hebben de ambassadeur gevraagd naar het mooiste moment van de Winterspelen tot nu toe. Op de laatste meters. De klok gaat naar 1,50. Komt hier in barecorrel aan. Dat staat op 1,54-08. Van vorig seizoen. Boom. Dat gaat er niet aan. Maar het is wel de snelste tijd. 1,54-35 voor Irene Wust Armen los bij Mio Takagi. Komt de, de buurt van de tijd van Irene Wust Van de 154 nee. Maar ze redt nee. het niet. Wust is olympisch kampioen. Oh. Op de 1500 meter. Mio Takagi. is de zilveren medaille. Voor haar is het zilver gelegd. En meer niet. Ireen Wust heeft haar individuele gouden medaille op deze speler. te pakken voor de vierde speler op rij. Weer goud voor Wust En dat is tien. Ze wint hem opnieuw. Dit is een goed fragment hoor. Mooi hè? Jazeker. Maar waarom, waarom heeft u <laughs> ja, gekozen voor dit moment? Er zijn heel veel mooie momenten geweest. Ik heb er wel over nagedacht. Maar de ontlading bij die vrouw. Ik zat op, ik zat op de tribune... En ze zat zo gehurkt, zat ze in een hoekje, eh, middendeel midden van het, het schaatsterrein. Eh, en, dan, en dan is ze er, weet je, dan heeft ze die medaille gewonnen. En dan, in één keer dan die enorme ontlading. En dat vond ik, eh, dat is toch sport, dat is, ja. dat is toch heel mooi. Dat is sport. Was u hier toen met de koning? Ja. ja. ja. Ook onder indruk, hè, was hij? Die? die was, ja, een enorme sportfan. Ja. Enorme sportfan. Mooi om met hem op te trekken hier zo in Poencho. Hij weet ontzettend veel van alle sporters en schaatsen en noem maar op. Dat was heel mooi. Dus we hebben met z'n twee dat moment, meegemaakt. Ja, dat is toch mooi? Ja, dat is fantastisch. Kan me zo, voorstellen. Moet u dan ook de koning een beetje op sleeptouw nemen zo in in zuid korea de koning is hier voor de sporters en voor de sporten. En eh, dan neemt hij mij mee op sleeptaken. <laughs> Zometeen natuurlijk de 10 kilometer. Stop. Gaat u kijken. Uh, u zit hier op de tribune. En er doet ook een zuid koreaan mee, hè? Sung Hong Lee. Ja. Um, ja, dat is ook een grootheid hier, hè? Weet u daar tijd. iets van? Ja, dat is toch dezelfde, meneer Lee. Die twee, die twee spelen terug uh, als ja. een Sven uh, ja. van de eerste plek naar Vilt. Dat was wel even een dingetje. Zo. Want Sven Kramer is hier ook heel groot, hè? Ja. Sven is mij populair. We hebben dus, begin van dit jaar was hij... Uh, nee, vorig jaar was hij ook hier. Daar hebben we dus een uh, Facebook-event met hem gedaan. Dat is een van de meest populaire Facebook-events geweest. Wat bedoelt u daarbij? Een, nou ja, een, dat mensen een vraag konden stellen en zo. Geïnterviewd ja. en wat handouts en zo meer. Hij heeft hier een enorm uh, enorme aantal fans. Vooral meisjes. Ja? Ja, vooral dames. We vinden het een, uh, waarschijnlijk zijn schaatsen ook heel goed. We vinden het vooral een hele mooie jongen. Ja. Ja, maar dat was het gekke met het Guzidding. Daar liep ook allemaal meisjes achteraan. Toen zei hij van, jullie waren niet eens geboren toen ik, uh... ja. <laughs> toen had ik succes ja. had. Ja. Maar, maar die Sengong die won dus goud, omdat ja. uh, Sven Kramer fout uh, ja. gewisseld had. Ja. Uh, dat is dus ja. nog altijd hier een, een, een grote uh, held. Ja. Maar wat verwacht u van hem vandaag? Terwijl wij ondertussen... Ik kijk naar mijn ik... linkerkant, daar zitten ja. de experts. Toch? U, u hoort hier ook uh, een, een, een, een hoop... Ja, muziek is het, hè, van de ambassadeur? Ja, ja. de dat traditionele muziek. Ja, ik kan u even beschrijven. Ja, hier op het middenterrein is hier uh, getrommel en gedanst. En ook een beetje gekraai. Wat is dat precies? Dat is een trompetje. Oh, een trompetje. Zie dat staan in die hoek, staat, een man met een klein trompetje? Ja. ja het is uh, heel hard te horen. Ja, we kunnen er bijna niet overheen praten, begrijp ik, uh, van onze techniek. Uh, dus misschien moeten we er even naar luisteren, ja. Ik weet niet of we daar de bruisers heel plezier mee doen. Wat weet u van deze traditie? Het is een farmer's dance. Dat weet ik toevallig. Ja, dus ze denk ik rondspringen en dan, uh, ja. Ja, nou hebben we hier Kleintje Pils gehad in uh, Kleine Week. Dit is toch net even wat anders, het het, uh, Mark? Het Koreaanse dwelorkest. Het Koreaanse Kleintje Pils. Het, ik vind het nog niet echt een meezinger, moet ik zeggen. Ja, het, is een nee. soort, het is een soort Zuid-Koreaanse toedenfakt, lijkt wel. Ja. We ja. zien allemaal springende mensen in blauwe pakjes met trommels. Ja. Het is uh, tijd om uh, richting, uh, de, <coughs> pardon, richting uh, de 10 kilometer te gaan. Uh, meneer Embrechts, hartelijk dank dat, dat u hier was. U gaat juichen voor Nederland, hè? 100 absoluut. En als u Koreaan wint, dan heeft u eigenlijk ook vast wel een goede dag. Of toch niet? Nou, mijn, mijn vrouw zeker, denk ik. Ja, daarom. Nou, dat gaat niet gebeuren. U wint hoor. altijd. Ik win altijd. Tenzij Canada wint, dat kan natuurlijk ook nog. Ter bloemen, ja, nee, ik weet het niet. Ah, nee. Dat ben ik Nederlands. Aardige jongen, maar verkeerde pak. <laughs> <laughs> Zo horen we dat graag van onze ambassadeur hier in Zuid-Korea, Lodi Ms. Dank geniet dat u hier wel. was en geniet van deze 10 kilometer. Ja. Gaat Sven Kramer vandaag maar eindelijk het goud pakken op die langste afstand? Tot nu toe rustte er een vloek op, op de 10 kilometer... voor de vijfvoudig wereldkampioen. Vier jaar geleden ging het in Sochi voor de tweede keer op rij mis. Dit is het moment. Dit worden de twaalf, tikke twaalf minuten...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 Nu rijdt Sven Kramer op weg naar een Olympisch Gouden Medaille, zo lijkt het. Hoe gaat deze 10 kilometer aflopen? 30 5. hij verliest weer. Hij verliest zo'n dikke twee tiende van een seconde op het schema van Jorrit Beresma. Maar hij heeft een marge, hè? 30 6. nu voor Kramer. Het loopt terug, het loopt terug. Zijn we misschien toch iets te vroeg enthousiast geweest... Oei, 30-7. Oei, 30-7. De rondetijden lopen op. Het gezicht wordt rood. De wangen worden rood. De mond gaat open van vermoeidheid. Het wordt wat meer puffen. Hij heeft nog maar 18 achttiende. Paulien, het lijkt niet te gaan voor Sven. En Jorrit Bergsma heeft het niet meer. Paulien, het lijkt gebeurd met Sven. Hij is kapot, hij is ook maar een mens. De titel gaat naar Jorrit Bergsma. Hij is Olympisch kampioen. Nee. Ik ben eigenlijk een beetje bedust eronder. Uh... En Kramer verliest. Kramer wordt tweede. Een zeldzame nederlaag voor Kramer. Ik heb gewoon te veel last van, van kleine blessures. Ik wist dat waar hij in staat, maar. Uh, ja. Uitgekomen hoor. We zijn eruitgekomen inderdaad. We zijn hier om De Chemical Brothers uh, onder de 10 kilometer van uh, vier jaar geleden. Ja, dit is geen Chemical Brothers uh, nu uh, in uh, <laughs> de oval. Nou, de Farmers Dance is nu uh, net Farmers klaar. Dance is net klaar. Um, kunnen we nog eventjes uh, alvast uh, vooruitblikken op die 10 kilometer met Annette Gerritsen en Mark Tuitert Vier jaar geleden. Dus Bergsma. Scherpe tijd. Kramer start in de laatste rit. En wat hebben we vandaag? We gaan we in de laatste rit. We gaan we in de laatste rit. Ja, maar dit is een ander verhaal hoor. Vroeger zeiden we, Mark, vroeger zeiden we laatste 10 kilometer, weet je precies wat je moet rijden. De ja. oh, 5 kilometer overigens weet je precies wat je moet rijden. Hij stelt zijn motortje af, bam, goud. Ja, maar zo makkelijk is het dus niet. Nee, zo makkelijk is het natuurlijk niet. Hè? Want uh, eigenlijk hebben alle drie de, de topfavorieten hebben een prachtige rit. Ze willen niet tegen Kramer rijden. Dus Bersma rijdt als eerste. Dat is fijn. Die wil gewoon vrijuit kunnen rijden. Die maar, kijkt maar, nu naar lijkt het plok. net of ze zelf mogen kiezen. Dat is niet zo, hè? Nee, dat is nee, zeker niet. Okay. Zo gelood. Ja. Tetjan Bloemen zit erna. Dat is voor hem ook fijn. Die heeft een richttijd. Die kan een pace bepalen. Dus die kan een ronde tijd neerzetten. Die moet in een flow komen. Dus die kan ook zijn beste tijd. Ja, en Sven Die is ontspannen. Die is rustig. Die is goed. Echt niet te vergelijken met vier jaar geleden. Die gaat gewoon een tijd neerzetten en die gaat, ik denk, niet, ja, niet al te veel moeite. Maar het ligt aan die andere jongens. Die moeten de druk erop zetten. Maar Als ze jij... dat niet doen, dan gaat, dan gaat het sowieso Jij doen. zegt, nu is het anders dan vier jaar geleden. Ja. Wat is er dan anders? Nou, vier jaar geleden stond hij, stond, toen won hij de vijf, altijd. He, toen lag op die tien kilometer druk en hij was niet in goede doen op die dag. Uh, hij, is, uh, hij is gevallen daar op een fiets, heeft hij ietsje last van zijn rug gekregen en dat had hij vaker al elke keer, dat speelde heel soms op bij Sven. Dat was soms op een 5, soms op een 10. En de meeste ritten die hij verloor, toen ging hij verkrampen. Dan verkrampte hij aan het eind. En dat had hij op die 10 kilometer. Uh, dus dat was lang geen zekerheidje. Jorrit Bersma zette daar een hele goede tijd neer. Hij, nu, hij is nu zo zeker, zo ontspannen. We zien hem schaatsen. Ja, ja eerlijk gezegd denk ik, het ja, is geen maar, veldje aan de lucht. acht jaar lang uh, gaat het er al over natuurlijk. Ja. Dus hij zal toch ook wel denken... Dit is de dag die acht jaar uh, gezeik moet uitwisselen. Ja, dat weet hij. Alleen, dus die wat... spanning komt er toch bij hem toch ook wel op? Te nee, gaan? maar het is nu anders omdat hij uh, in Vancouver uh, uh, was het gewoon een hele domme fout He? in die race. Dat kan natuurlijk altijd ooit gebeuren. Ja. Uh, in Sochi stond er heel veel druk uh, op, de, op de ploeg, uh, op hem. Was hij niet in zijn aller, aller, allerbeste doen. En nu is hij... Hij zit in een appartement met Patrick Roest. Met Kjeld Nuis, met Jan Smekens. Dat is echt een hecht team van gasten. die elkaar. Het is veel meer plezier, veel meer lol, veel belangrijk. meer ontspanning. En dat is precies wat hij nu op dit ja. moment nodig heeft. Ah, net die... is dat belangrijk? Heb ja. ik lol in je team? Absoluut. Ja, ja. Helemaal op zo'n gespannen moment. Dan is het lekker als je gewoon mensen om je heen en bij je... ook echt bij je op je gemak voelt. Nou ja, die, die ploeg die draait als een trein. Dus je, Jumbo, weet, ja. precies, je weet gewoon dat dat helemaal goed zit. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de proef van Jorrit Bergsma... nou, daar heeft nog geen enkel lid nee. het goed gedaan eigenlijk. Zijn eigen vrouw. Ja, ja die, precies. Daar gaat het niet zo heel goed. En ja, voor Sven, dit scenario, dat hij in de laatste rit zit... dat Jorrit voor hem echt een dijk van een tijd kan rijden... dat heeft hij al een keer meegemaakt. Dus alle scenario's die heeft hij... Um, Vorig jaar op het WK bedoel je? Precies. Ja. Dus ik, ja, en, voor, en vier jaar geleden, toen zat hij ook in de laatste rit. Toen reed Jorrit die tijd. Ja, misschien heeft dat hem toen toch wel uit uh, balans gebracht. Omdat, nou ja, wat Mark zegt, omdat hij toen niet zo goed was als dat hij zou willen. Nu heeft hij vier hele stabiele jaren gehad. Ja. Hij werd elk jaar beter. Ja. Hij heeft zich echt helemaal gefocust op die vijf kilometer en die tien kilometer. En als bonus ging hij ook daarbij een hele goede 1500 meter rijden. Hij heeft een goede klik met JAK. Ja, is het helemaal goed? Is Jongens, het wel. als ik jullie zou horen, hij is wereldkampioen hier. Hè, ja, vorig jaar. dat scheelt ook. Tuurlijk. Maar ik moet maar. wel echt erbij zeggen dat Jorit zouden we misschien zijn stuiver geven vooraf, op tijdens het OKT. Maar ja. tijdens die 10 kilometer zag je Jorit Bergsma maar gewoon groeien. Op die vijf kilometer ging het mis voor hem. Hij plaatste zich ook niet. Maar tijdens die tien kilometer zag je rondje na rondje dat hij beter ging schaatsen. Dus ik denk toch wel dat hij hier met vertrouwen aan de start gaat staan. Ja. Ja. En de tien kilometer is meer zijn natuur dan, het van, dan dat het van Sven is. Voor Sven is het de vijf kilometer. Over tien minuten gaat het beginnen. Daarom gaan we het nieuws van twaalf uur iets naar voren opschuiven. Verstandig. En dan de tien kilometer tot ziens.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 Boek nu op zeetours.nl uw Noorse Fjorden Cruise met Holland Amerika Line. Met vertrek vanuit Nederland al vanaf 999 euro per persoon. NPO Radio 1 met Patrick Lo en Jeroen Stomphorst. Over 7 minuten klinkt hier het startschot op die Olympic Oval. En dan gaan we los met die 10 kilometer. Ik kijk er enorm naar uit. Iedereen kijkt er enorm naar uit. En daarom hebben we het nieuws dus wat naar voren gehaald. Fijn dat hij er nu al zit. Gert Kluk. Premier Rutte wordt niet vervolgd wegens discriminatie... heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. PVV-leider Wilders deed in november aangifte tegen Rutte... omdat die volgens hem gewone Nederlanders achterstelt... bij asielzoekers en buitenlandse investeerders. Maar volgens het OM is er geen sprake van discriminatie. Er wordt wel onderscheid gemaakt, maar niet tussen gelijke gevallen. En als het wel discriminatie zou zijn, dan is het OM niet bevoegd... om de minister-president voor een ambtsmisdrijf te vervolgen. Wilders noemt de houding van het OM onbegrijpelijk en laf. Hij gaat kijken of hij via een zogeheten artikel 12-procedure... het OM kan dwingen om vervolging in te stellen. De regeringspartij ChristenUnie maakt zich zorgen... over de belastingdruk voor eenverdieners. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat gezinnen... met één inkomen de afgelopen tien jaar... steeds meer belasting zijn gaan betalen. Meer dan gezinnen waarin beide ouders samen evenveel verdienen. In de toekomst lijkt die trend volgens het CPB door te zetten. En dat moet niet gebeuren, vindt ChristenUnie-Kamerlid Bruins.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 De problemen bij de Hoekse lijn, de nieuwe metro tussen Rotterdam en Hoek van Holland... zijn het gevolg van onvoldoende regie en slechte voorbereiding. Dat staat in een kritisch rapport van een onderzoekscommissie van de gemeente Rotterdam. De metrolijn had vorig jaar september klaar moeten zijn. Dat wordt nu waarschijnlijk eind dit jaar. De extra kosten lopen op tot 90 miljoen euro. De verantwoordelijk wethouder van Rotterdam, Langenberg, wist van de problemen... maar hield vast aan het oorspronkelijke plan, zegt de commissie.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 U heeft dit niet ingestuurd omdat u zelf zo'n snelheidsduivel bent? Nee, absoluut geen snelheidsduivel. Nee. Maar u vond het wel onnodig om af te remmen naar 70 ja, in heel veel gevallen. Om, uh, omdat het kruispunt dan op een gegeven moment uh, uh, helemaal geen verkeer is, dan denk je de devaluatie de van het bord 70 moet je eigenlijk tegengaan door het juist te activeren als de nut en noodzaak duidelijk aanwezig is.